Een week geleden in een park in Amsterdam, had hij zijn leven overzien en sloeg ze van. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jonge stromen, was alleen het oud worden gehaald. Oh, in oh, oh, de rustige ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd. Het regent en het regent, zonnestralen. Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Nu een week geleden en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was en nou is hij die niet meer. In de krant staat er echt pagina iets zwart omrand. Hield die vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil. Nu zien niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan waar hij maar werkt, wat dan staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verwacht. Als dit het is, is dit het. als dit het is, is dit het. En we zullen het wel zien. de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, maar het. Regent...